Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Webwinkels blijven klanten misleiden met spullen die helemaal niet leverbaar zijn. Vooral bij winkels die koelkasten of wasmachines verkopen gaat het nog vaak mis, zegt de Consumentenbond. Die kregen heel wat klachten binnen, vooral over spullen met een beste uit de teststicker erop. Ja, en sommige webwinkels gebruiken die uh, predicaten van uh, verouderde modellen... die eigenlijk niet meer leverbaar zijn om consumenten te lokken, om klanten te lokken... En als die dan zo'n uh, niet leverbaar model hebben besteld, dan krijgen ze niet het model wat ze op het oog hadden, maar de opvolger daarvan, terwijl die helemaal niet zo goed of helemaal niet zo voordelig hoeft te zijn. De bond onderzocht dit een paar jaar geleden ook al, maar er is nu volgens hen nauwelijks iets verbeterd. Bij Huis Ter Heide in Drenthe is een trailer met munitie van Defensie gekanteld. Ze ligt van alles op de weg en in het water. Om welke munitie het gaat is niet duidelijk, maar er zou springstof in zitten. De weg is afgesloten en drie huizen zijn ontruimd. Bomexperts zijn onderweg om de boel weg te halen. De hoge energieprijzen hebben voor het eerst een energiebedrijf onderuit gehaald. De vergunning van Welkom Energie is ingetrokken omdat het bedrijf door de hoge prijzen in de problemen kwam. De 90.000 klanten worden overgenomen door Eneco. Ze gaan waarschijnlijk meer betalen. Een honkbalpitcher in Amerika heeft vannacht een wedstrijd gespeeld met een gebroken been. Aan het begin van een belangrijke wedstrijd in de World Series kreeg hij een keiharde bal tegen zijn rechterbeen. De pitcher's leg for the out. De Braves hope Morton's oké. Okay. Looks to be. Joe, it's not good news. De Braves have announced that Charlie Morton underwent X-rays tonight that revealed a right fibula fracture. En met pijnlijke gezichten en al hinkend gooide hij nog 16 ballen. En niet eens slecht. Maar hij moest daarna toch naar de kant. En toen werd dus ontdekt dat het been gebroken was. Een ploeg won de wedstrijd uit uiteindelijk wel met 6-2. Het weer. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het is een graad of 16. Morgen zonnig en droog en 15 tot 18 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Viel op de afsluitdijk de A7 richting Noord-Holland voor Den Oever... 2 kilometer en 10 minuten vertraging door een kapotte auto. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Het ritme van ZFM op tv, op TV radio en internet. ZFM. Met nu ZFM Luncht. ZFM Lunchroom dagelijks live bij ZFM Zandvoort.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 Veel luisterplezier! we begonnen met de Bengals, Manic Monday. En ik ga door met de Nederlandstalige Clouseau met Anne. Anne, als ik jou zie, ben ik niet meer bij te sturen. Anne, die momenten zouden eeuwig moeten blijven duren. is vroeg, ik breng het ontbijt. Bedrijven kunnen nog tot 27 oktober worden genomineerd voor de verkiezing van de ondernemer van het jaar 2021. De jury zal op 1 november bekendmaken welke ondernemers op de definitieve kandidatenlijst komen te staan voor de eindronde. Hier kan het weer twee weken lang opgestemd worden. Er zijn deze keer geen aparte categorieën. Alle ondernemers maken kans om te winnen voor de, zowel de beoordeling van de vakjury als door het publiek stemmen. Op 19 november, de dag van de ondernemer, zal de winnaar worden bekendgemaakt. Tijdens de week van de ondernemer van 15 tot 19 november... worden door de gemeente Zandvoort ondernemers centraal gesteld. Het werk bezoeken, een ondernemersontbijt en de verkiezing van de ondernemer van het jaar 2021. Het programma dat wordt binnenkort bekendgemaakt. Wie komt volgens u in aanmerking voor deze ondernemingsprijs? Vorig jaar werd de wisseltrofee symbolisch uitgereikt door de wethouder van de Economie, Ernst van Rij Als hart onder de riem voor alle ondernemers in Zandvoort. Ik ga door met Roy Orbison met You Got It.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 De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Bernard Stanley Eckebilk. Dat was een uh, Engelse klarinetist in het Dixieland Jazz. Kenmerkend voor hem waren het sikje, de bolhoed, gestreepte vest en zijn volle, vibrato-rijke, lage registerklarinetstijl. Het was ook bekend onder zijn eigen artiestenaam, Mr. Eckebilk. De bijnaam Ekker is het zuidwestelijke Engelse slang voor vriend of kameraad. Zijn ouders probeerden hem piano te laten leren, maar als jongen ging zijn interesse meer naar buitenactiviteiten uit, zoals voetbal. In een gevecht op school verloor hij twee tanden en bij een ongeval met het rodelen verloor hij de helft van de vinger. En die twee voorvallen hebben volgens Bilk zijn uiteindelijke clarinetstijl beïnvloed. Hij leerde Bilk de klarinet kennen via zijn vriend en chapeur John Britton... die het instrument tweedehands had gekocht, maar het niet erg nuttig vond. Het riet ontbrak en Britton had het opgelost... door in de plaats daarvan een stukje afvalhout te gebruiken. Ecke Bilk werd pas internationale ster... nadat hij zijn muziekband uitbreidde en in 1962 een eigen nummer uitbracht. Na de geboorte van zijn dochter Jenny schreef hij het nummer voor haar. Het nummer werd gebruikt voor de Engelse televisieserie Stranger on the Shore. Daardoor bleef het nummer 55 weken lang in de Britse hitlijsten. En kwam het ook in de Amerikaanse hitlijsten terecht. Er werden meer dan een miljoen exemplaren van verkocht. En het nummer werd bekroond met een gouden plaat. Het was een begin van een grote internationale carrière voor Mr. Eckebelk. Hier is Mr. Eckebelk met Stranger on the Shore. Hmm.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 My bet she smells like you Everyday discovering something brand new. I'm in love with your body, come on be my baby, come on. Come on, baby, I'm in love be with your body. Come on. Come on, baby, I'm in love with your body. Come on, my baby. Come on, on baby, I'm in love baby. with your body. Every day discovering something brand. New. I'm in love with the shape of you. Dit was Ed Sheeran met Shape of You. Formiele werkplaats. Voor alle hulp bij het invullen van formulieren. Maandag van 13.30 tot 15.30 uur 30 in de bibliotheek De Blauwe Tram. En woensdag van 9.30 uur 30 tot 12 uur in Pluspunt Zandvoort Noord. En ik ga door met een medley met Jennifer Warnes. The Time of My Life. Now I have the time of my life.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 vleesetende planten tegen fruitvliegjes. Een vleesetende plant dus best een fruitvlieg. Hij gebruikt de insecten als bron voor stikstof. Hij lokt vliegjes met geurstoffen die lijken op de geur van fruit. Ideaal voor fruitvliegjes, een mug zal er zeker niet intrappen. Slachtoffers komen vast te zitten in een kleverig goedje of tussen snel dichtklappende bladeren. De venusvliegvanger heeft vallen die bestaan uit twee razendsnel dichtklappende blaadjes... Die klappen dicht als een vlieg of voeglaartjes van zijn blad raken. Fruitvliegjes zijn voor volwassen vallen vaak te licht om dit mechanisme in werking te zetten. Ze eindigen daarom vooral in de kleine jonge vallen. Heel effectief is deze plant niet als je grote hoeveelheden fruitvliegen wil vangen. Met een kleverig vleesetende plant, zoals zonnedouw, vang je er waarschijnlijk meer. Die is bedekt met een honderdal tentakels met aan de uiteinde slijmdruppels waar de vliegjes in blijven plakken. Daar kunnen veel vliegjes aan blijven plakken. Maar dat is ook niet ideaal. Als de plant meer voedsel krijgt en dan kan verteren, dan kunnen de lijntjes gaan rotten. Hoe snel dat gaat? Onderzoekers van Rutgers Universiteit in New United States voeren verschillende soorten zonnedouw zonder probleem tot 20 fruitvliegjes per week. De plant gebruikt de voedingsstoffen om vooral meer bloemen te maken. Goedemorgen allemaal. Goeie wat toe... ja. ja. Ik moet ja. een gek van. Ik moet een gek Ik moet een gek worden. Ik moet een gek worden. Ik moet een gek worden. En een moertje en een joffie. En een nippeltje en een boutje. En een moertje en een joffie. En een nippeltje. Oh, ik sta al jaren, dat is het rare. Aan de lopende bal. Ja, ja. Ik draai een moertje. En ik een joffie aan. Oh, wat interessant. En een boutje en een moertje en een joffie. En een nippeltje en een boutje. En een nippeltje en een boutje en een moortje en die en een nippeltje en een nippeltje en een moertje en een ik zit fout hoor, ik zit fout met een nippeltje zat ik in de de de band door de boutje nippeltje een boutje en een moortje in die zwoefje en die nippeltje is het leven fijn als we niet dat werken zijn, Elke dag dat je feest. En maar een je dag het meest. Een bouwtje en de neem je, neem je, neem een nippeltje Een bouwtje je, neem je, niet je, neem je, in je, neem Ze die band, oh, uh, eh, dat doet ze. Dat de Dat hebben nu komen Dat is door ja, ja, ja, jongens. Het Is Is wat is we jouw, zijn je daar? Hij Het is ja. allemaal Sorry, het bouwt zo naar. Ga geen hier, we gaan er een keer gaan staan. Een bouwtje, een moordje, een en een een bouwtje je, een, een moord oh, en in school via nippeltje. En bouw je bank, De bank gaat niet te hard jongens. Een bouwtje, een moordje, een en bouw je een wordt is wil En bouw Even stoppen een jongens, we gaan te snel. Een bouwtje je, een moord en in is hoe via je in een nippeltje. En een bootje. En bouw je met de bak en je, we gaan niet opnieuw met moed. We Kijk nou toch, kijk Schink nou toch die hele nee, band is uit elkaar gesproken. Hele zooi leg los. ja, nee, nou, dan, nee, dan man. moeten we in elkaar zetten oh. met z'n allen. Ja natuurlijk. Nou, oh. Pak je gereedschap maar weer. Nee, nou, hoor, in. En dan gaan we ik kan we jongens de lopende band repareren. In de boutje en dan moet je niet zo de een In de boutje en dan moet je niet een nippeltje. Dit was een boutje en een moertje van André van Duin. Weer grip op je leven met WRAP Wellness Recovery Action Plan. Kracht in plaats van klacht. Persoonlijke ontwikkeling, hoop, verantwoordelijkheid, opkomen voor jezelf en steun geven en krijgen. De cursus is gratis. Aanmelden kan via de Bali van Pluspunt 023. 5740330. Ik herhaal 5740330. En de stad is 29 oktober. 8 lessen van 12 tot 3. En de locatie is pluspunt Zandvoort Noord. En ik ga door met Blondie, Atomic. Jennifer Lopez is een Amerikaanse zangeres en die is geboren in 1969 actrice, danseres, ontwerpster en mode-icoon. Ze is ook bekend onder haar bijnaam JLo. Lopez financierde op haar zestiende zelf haar dans- en zanglessen en stopte met de middelbare school. Ze werkte eerst nog met succes bij een advocatenkantoor, maar ging na haar werk vaker naar haar zang- en dans- en acteerlessen. Later ging ze niet meer zoveel naar haar werk en was ze vaker s'nachts op pad om in nachtclubs te dansen. Lopers moeder, had dit door en was bang dat ze aan de verkeerde invloed zou worden blootgesteld. Ze gaf Lopez de keus, het huis uit of blijven en niet meer naar de nachtclubs en danslessen gaan. Vroeger danste Lopez op tafel in haar ouderlijk huis en ze was gek op salsa muziek, maar ook op andere stijlen. Hier is Jennifer Lopers met If You Had My Love. Zoals Chris Ria met I Can Hear Your Heartbeat. Heb je een passie voor muziek en speel je een instrument? Wil je gewoon ontspannen muziek maken, zonder al te veel verwachtingen? Kom erbij. Er is plaats voor nieuwe jammers. Neem contact op met Esther Madeira 06-199-49748. Ik herhaal 06-199-49748. Of e. Madeira at pluspuntzandvoort.nl. De eerste en de derde zondag van de maand van 12 tot 14 uur 30. De locatie is pluspunt Zandvoort Noord. Ik ga door met Joe Kokker. You can leave your head on.